Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet mag niet treuzelen met de aanpak van de stikstofcrisis. Dat schrijft de eurocommissaris, die gaat over stikstofregels in Europa... in een brief aan onze stikstofminister Van der Wal. Door de uitslag van de provinciale Statenverkiezingen... wordt het voor het kabinet waarschijnlijk nog moeilijker om de stikstofregels in te voeren. Zegt politiek verslaggever Xander van der Wulp. De druk was al hoog en dit maakt het alleen maar erger. De Euro Europese Commissie maakt het glashelder dat er wat hem betreft betreft geen enkele bewegingsruimte is, terwijl een groot deel van de Nederlandse kiezers uh, zich via een stem op BBB juist verzet tegen strengere stikstofmaatregelen. De BBB wil de aanpak van het stikstofprobleem vertragen en de deadline van 2030 van tafel vegen. Dan wil het kabinet de stikstofuitstoot in ons land gehalveerd hebben. Vanavond zitten de regeringspartijen weer bij elkaar voor een crisisoverleg. En dit wordt voorlopig nog toegestaan. Als een melding binnenkomt druk je op deze grote ronde knop. En dan krijg je de hele melding te zien. De melding begint altijd met P1 of P2. Nou, P1 is uh, hoge prioriteit. Journalisten blijven komende tijd meldingen krijgen van een pieper... wanneer de politie en de brandweer uitrukken. De minister had eerder gezegd dat ze af wil van deze piepers... omdat het niet zou stroken met de privacy van mensen. Maar verschillende mediabedrijven kwamen in verzet en met succes. Ambulanceritten komen per 1 april overigens niet meer automatisch in het systeem. Een grote kans dat je een blikje van Heineken of Grols komende tijd nog niet kan inleveren in de flessenautomaat in de supermarkt. Vanaf zaterdag komt er statiegeld op blikjes. Maar de twee grote biermerken zeggen het in het AD dat ze nog niet van plan zijn om statiegeld blikjes te gebruiken. Het kabinet en milieuorganisaties zijn nu boos. Ze zeggen dat Heineken en Grols hiermee de wet overtreden en dat ze aangifte gaan doen. De bierbrouwers zijn het hier niet mee eens. Zij willen drie maanden de tijd om al hun blikjes te vervangen krijg je nog het weer. Vanavond is het tot de meeste plekken droog en klaart het op. Morgen een natte grijze dag bij een graad of 13. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. meeste vertragingen in Noord-Holland op dit moment nog op de N201, hoofddorp richting Hilversum. Tussen Uithoren en Meidrecht rijdt het langzaam over drie kilometer, maar de vertraging is bijna een half uur. Tot zover de verkeersinformatie.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 Nou, Sven die woonde ook in Londen, maar die zat op een andere school. Dat is ja. een lang verhaal. Ik, had het einde, ik was uh, mijn uh, nu ex dan. Mm. Uh, daarmee, die was ook naar Londen gegaan. Yeah. En zij zat op dezelfde school als Sven. En ja. zij waren bevriend. En zo ben ik ook bevriend geworden met Sven. Ah, op die manier. En, ja. uh, en ja, eigenlijk na corona hebben we elkaar heel lang niet meer gezien. Mm. Want corona en zo. En toen kwamen we elkaar tegen bij een mooie noten. Uh, oh, een ja, jaar geleden of een jaar geleden of zoiets was dat ja. en ja. toen was de van hey, hoe is het en nu zie ik wel een keer langskomen komen op alle alle ja gewoon no man's land en ja, ja. dat soort uh, dingen hij is, en, is niet zo, nog niet zo lang geleden geloof ik eind februari hebben ze heeft hij samen met Sterren Weldring, die we hier ook in deze studio hebben gehad ja. uh, hebben ze met de tweeën in uh, volgens mij in het Zuiderzeemuseum museum hebben ze een, een, een middagje samen gespeeld dat goed. ik vond ook wel heel erg uh, vond, uh, ja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 While watching the TV showing a second Chernobyl Accident white berries of the ocean airborne fishing Atoms are don't like birds Mamas, papas, look how the sky frowns I feel myself spitting in I never wanted sustenance Embraced you with my starving arms Boy and friend, I can be bought But what looks too beautiful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 Pretty cute Daar troppen we mee af. En Lucas heeft zijn akoestische gitaar ingewisseld voor de keyboard. 1, 2, 3, 4. Hey, you're pretty cute. With your long, long hair and your high heel shoes. Hey, you're pretty sweet. Tell your mom and dad it was nice to meet them. Us too.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 ta ta ba ta ta ta ba ba ta ta ta ba ba ta ta ta ba Last night was pretty fun, stayed on the beach till we lost the sun.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 Het jazz, yes, het jazz klonk weer. <laughs> ja, die houden er even een beetje in vanavond, denk ik. Om uh, de heer Fischer nog uh, enigszins een beetje podium uh, ook, uh, te geven. Wie is Pepe Fischer? Dat is uh, de spreekstalmeester bij de Rob wordt. Uh, en uh, ja, aangezien uh, Lucas en Simon ervaring hebben met. Twee keer een optreden tijdens de, de Robbe Acta wordt, Eén keer in de voorronde en daar wisten ze te winnen. En toen, toen kwamen ze dus in die finale terecht, logischerwijs. En ook daar hebben ze gespeeld. Uh, en uh, dat is de reden waarom ze ook vanavond hier in deze 3 voor 12 noord holland Vloedgolf zijn. We sluiten dit muzikale blok uh, ook af. Dit is dus ook het laatste nummer van vanavond. En dat heet Liquid in a Bottle.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 Rotting stone nog even met ze napraten. Namelijk Lucas Rens en Simon Swinkels. Liquid in de Bottle, daar sloten we dit deadblokje van twee mee af. We gaan weer verder met muziek. Skink heet de band en ze brengen Nederlandstalige Hippel. Zie ik je lopen over strak? je na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 hoe je doet met je vibes oneerlijk, al die spelletjes. spelletjes Hoe je move met je lijf vind ik Ik ben onderweg, geef me nog eventjes Dacht alleen aan pap, nooit aan zettelen. Die onzekerheden kan ik tackelen Als een loof, song sta je op repeat Je toks in mijn hoofd, ik wil even en Ik wil je laten zien dat het kan werken geef een kans vakantie, je zal merken Dat ik ook kan zijn als dit Laat je zien dat die niet duidelijk is, want Ik loop strak, straat, kijk ik je na na na Zo op het je kijkt, ik loop er achteraan Ik kunnen, een je rokken van die la la la Van die la la la, van die la la la Ik hoor la la la, ik hoor bla bla bla, bla. Ik hoor veel te veel praatjes, moeten te weinig gedaan Ik moet actie ondernemen, wil ik jou hier naast me Met die veel te snelle benen, zie ik jou weg. Hoge tempo, ik verzamel mijn moed Ik vraag geen hey, schat, Waar moet jij naartoe? Zou je, jouw, jouw, jouw, jouw, jouw, jouw. Zie ik je lopen op straat, Kijk ik je na na na. Zo op het toe. ik. Kijk, ik loop er achteraan. Ik kan een je roken van die la la la. Van die la la la. Van die la la la.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 ja, mag het? Mag het? Niet zo. <lacht> zo veel ja, het wordt er, er wordt even met een deur gekwakt. Uh, ja, zo gaat het bij ons dan, weet je. Dus, uh, we, we, we hebben weinig verschil met een uh, 3 voor 12 Noord-Holland-Vloedgolf-Schuinstrijf-Alto. Oh. Goed, uh, allereerst jongens. Uh, Hoe vonden jullie het? Ja, jullie zitten de nu toch hilarisch. Het is gespannen, weet ja, ja. ja, We hadden het er net over dat de sfeer heel ja. leuk was. Ja, de sfeer is nu iets wat gespannen met, uh, met twee technoten. Dus uh, nee, dat, dat valt van mij. Uh, we omhelzen.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 die woont in Heemstede, Harlem en ik zit in Utrecht, dus dat is ja. lastig. Dus zij mag elke week zangles daar hebben en ik niet. Dus dat is ja. Uh, maar je, uh, als ik het zo hoor, jouw moeder woont dus hier in de buurt. Ja, Heemstede. Ah, kijk, dat bedoel ik. Dus de, uh, heb je ook echt. Uh, ja, want uh, je bent uh, volgens mij dan ook opgegroeid in Heemstede? Ja, geboren in Eindhoven. Ja? Geloven mensen nog steeds niet, maar ik ben echt geboren in, in Eindhoven. In Eindhoven. Hm? Um, en uh, ik ben om mijn zesde verhuisd naar Heemstede. Haarlem. Ja. Dan uh, heb je ook uh, de scholen daar een beetje in de buurt uh, gehad. Ja. Welke school heb jij gezeten dan? Uh? Stedelijk Gymnasium Haarlem. Ah, dat is, uh, oh, dat is gewoon in het centrum. Ja, helemaal Van, helemaal. Uh, echt, uh, en die ja. zijn op zaterdags ook open. Uh, is dat zo? Me. Ja, Stedelijk stond er <laughs> onbekend. Dat ze kan op zaterdag zaterdaglessen. Maar op een gegeven moment hebben ze dat kennelijk toch afgeschaft. Uh, ik ik denk dat dat in mijn tijd is afgeschaft. Ja, precies. Me dat ik niet uh, zeg, niet dat ik op zaterdag uh, uh, heb. Ja, ja, Goed. Maar, nee, ze, maar dat, dat waren ze uniek in die... Uh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 Uh, maar net genoeg ruimte om alles te doen wat je nodig hebt. Wij ja. repeteren ook nog best wel vaak in mijn kamer wat belachelijk ook is. nog, ja. want de kamer is gewoon nogmaals negen vierkante meter. Ja. Uh, maar vandaar de ja, bedroom pop dat het echt gewoon vanuit je laptopje op je kamer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 Dus uh, wij heten Van V en uh, ze hebben afgelopen zaterdag de release show gedaan. Samen met de uh, mankers uh, in Cynetol ja. Undecided. Um, ja, het, het zit erop uh, vrienden. Nou. Hebben jullie nog, uh, nog een radio optreden nog staan, of niet? Een radio optreden? Nee, we nee we geen radio, radio hè. Oh. Ik weet het niet. Denk het nee? niet. Ik denk moet het niet. Ik moet je agenda nog even nakijken. Ja, ik ja, moet mijn agenda nog even nakijken. Volgens ja. ja. mij geen radio. Geen radio. <lacht> geen radio. Dus, uh, dat Vooral live <lacht> gewoon nog. Oké. Okay. Okay. Heren, ik uh, vond het uh, waar genoegen dat jullie uh, geweest zijn. Dus, dus ja. ja, en uh, is het misschien nog een, uh, een, uh, een keertje een idee om terug te komen? Of, uh? oh, absoluut, uiteraard. Ik word er absoluut en uiteraard tegelijkertijd zeggen. ja. <laughs> Maar uiteraard, ja, lijkt me ja. heel leuk. Oké, okay, dus... Als dus je dat zo zal... leuk vindt. <gasier pulls> ja, ik vind het ook leuk. <laughs> ja, Simon moet even gevraagd worden of hij... De volgende door... week? Nee. Nou, dat weet ik niet. Dat is wel heel erg snel... Euh... Ja, het hangt er natuurlijk even haal, om... Um... Week, Lucas Rens. Nee. Ja. Nou ja, eh, we hadden een gekse. Dat is trouwens nog even leuk voordat je... Voordat het echt, ja. eh, eh, dat was, geloof ik, op een gegeven moment... Ik ga de band even voorstellen dat ik zei... Eh, Lucas Rens, oh ja. Simon Rens, ja. uh, Daan Rens en uh, Rijen Rens. Ja. En, uh, maar ja, dat zo is, was dus het niet. Uh, die is niet meer blijven... Nou nee, we hebben nu iets, er is iets geworden met... Dus ik heet dan Lucas en, en uh, Daan heet Ed. En oh. iemand anders heet Van Rens. En, uh, en iemand anders heet nog er veel vaker. vaker geworden. Ja, ja. Dus ja. Nog, Maken jullie er een soort... We zijn, uh, zijn de rabbit hole ingegaan. Ja. Dus. Maken jullie er nog een soort running gag uh, daarvan? Ja. Sorry, daar ja. um, nog één ding. Waar zijn jullie op, uh, te vinden op het uh, wereldwijde web? Lucas, Rens, music...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 Dat er ook wat ander werk uit de, de hoek komt van de Singer Songwriters Guild, tenminste dat wat rustiger werk, is dit het stevige materiaal van onder meer Sai Hollywood en Lorem Mipsum uit Volendam. Dat is toch dadelijk het indie-rock indie geluid, wat je terug hoort. The Balcony van Sai Hollywood en Forget Me Not van Lorem Ipsum.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 the owners left hand praised them while his other hand jeered at their guts to ask for a beer yeah you can tell everybody with a good set of ears that some new boys are hitting the town but if you lack the conviction to them fair and square then the young and A wise guy It's just the energy We'll play Uh, Sunset Blues, maar het uh, debuutalbum van Paul is onderweg. En dat uh, debuutalbum dat heet In Our Time. En de eerste single van, uh, van dat uh, ding, dat heet The End of Something. En die komt uit op 21 april. Dus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 Body and parched the soil, your roots just left behind. Sure, I had painted After my Approximation of the Perfect me inside Your mind Perfect me Inside your mind I was a jigsaw